1 Uur. Joris de Benitski met het NOS-journaal. Oostenrijk heeft als eerste land in Europa een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Na Pasen mogen kleine winkels hun deuren weer openen op voorwaarde dat de klanten hun mond bedekken en afstand houden. Bondskanselier Koerts zegt dat Oostenrijk snel maatregelen had getroffen en daarom nu ook als eerste weer de winkels kan openen. Als alles goed gaat, kunnen op 1 mei ook de grotere winkels en winkelcentra weer open, zegt hij. En nog weer twee weken later volgen de hotels en restaurants. Scholen in Oostenrijk blijven tot half mei dicht. Als het aan de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen ligt, houdt de Duitse regering de grens met Nederland open. Sinds 16 maart wordt in het noorden en zuiden van Duitsland al strenger gecontroleerd aan de grenzen. En Berlijn wil de maatregel mogelijk uitbreiden naar de Nederlandse grens. Noord-Rijn-Westfalen vindt dat overdreven en is bang voor nog meer economische problemen vanwege lange files bij de grens. Vanaf vandaag wordt bij veel meer mensen gecontroleerd of ze corona hebben. GGD's gaan zorgpersoneel testen en bloedbank Sanquin en het RIVM houden een steekproef onder 13.000 Nederlanders. Elke dag kunnen er meer dan 17.000 tests worden gedaan. Gehoopt wordt dat zieke mensen hierdoor sneller hulp krijgen en dat zorgpersoneel veiliger kan werken. Regeringen moeten snel iets doen aan de wereldwijde toename van huiselijk geweld, vindt VN-chef Guterres. Hij roept op tot meer online hulpverlening en wil dat er meldpunten komen, bijvoorbeeld in apotheken. Mensen met een koophuis zijn dit jaar 5% meer kwijt aan woonlasten dan vorig jaar. De stijging komt onder meer door de toename van de onroerende zaakbelasting en de stijging van de afvalstoffenheffing. Het weer, veel zon, het wordt 17 tot 22 graden. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en tegen de avond gaat het soms licht regenen. Vannacht klaart het weer op. Morgen opnieuw volop zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Beschikbaar gesteld door kort Draaier, Dank hem hartelijk voor. Hij heeft weer een heleboel mooie muziek meegegeven voor vandaag. Onderweg zometeen Kees Bruce, Willy Derby, maar eerst hier. De gitaristen Jan Klumperman en Eugène Gijssen uit Delft, die vormden in 1949 het duo Black and White.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 Daarom sta ik hier buiten, mijn liefde is fluiten, om jou te laten merken hoeveel ik wel van je hou. Omar, ja, Omar, ja, je bent zo muzikaal. Omar ja, Omar, ja, Omar, ja, je bent een ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor teleur en ook voor bas. Ik wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. wil praten op, ze steeds maar weer te zingen. Als ze muziek wordt, dan ben ik niet meer in taal. Dus ga ik mij naar buiten om daar te lopen fluiten. En eens zal ze wel merken, hoeveel wil ik val van haar halen. Oh maar ja, oh maar ja, job bent ze muziek aan. Oh maar ja, oh maar ja, je bent, Omar, ja, Omar, ja, je bent ideaal. Voor jou wil ik gaan leren voor te noorgen over.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 Het binde, binden, binden, lekker, lekker, of je kauwen kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel, tot ik uit mijn jasje waai. En je teng, teng, tenger, van je tang, tang, tang. zie de wie de wie Shanghai. De man werd heel wat mans, de helft van deze tijd dans. althans. Ik heb bij de mooiste meisjeschans, dat is echt naar mijn zin. Die jas die voor mijn overschoot hangt aan mijn lijf als een blok lood. En is me een maat of tien te groot, daar voel ik me eenzaam in. En ga ik naar China weer terug, maar ik elke dag naar snak. Heb u de zinkte en ik de centjes in mijn zakken. Pinda, pinda, lekker, lekker. Als je maar vijf centen biedt. Pinda, pinda, lekker, lekker. Of je kouwen kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel. Tot ik uit mijn jasje wij. Van je teng, teng, teng, van je tang, tang, tang. Zie de wie, de wie Shanghai.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 Het woordje liefde is, haha, een parodie. Totdat ik tachtig ben, zing ik die melodie Vrouwen, vrouwen, praat me niet van vrouwen Zwaarder en ookvaardig, maar per se niet te vertrouwen Ze kunnen je vertroetelen en aaien Om het volgende moment je weer een loer te dragen. Je wordt het ene ogenblik gekoesterd en verpleegd. En het volgende moment wordt je de kamer uitgeveegd. Daar ga je dan, daar sta je dan, je kunt je mond verhouden. Vrouwen, praat me niet van vrouwen. Ja, dat was muziek van Kees Brussen met vrouwen. En daarvoor de Willy Derby met pinda, pinda, lekker, lekker.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 De meeste mensen piekren nacht en dag over heel ondaard bestaan, waar hij met zijn kwaad op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 Het rood brak meneer de oude haar een neger kindje zwaar Als rood was een reuze exemplaar Oom die viel meteen van schrik in het wijn Maar mijn tante riep wel draad. Dat komt vroeger was ik dol Op die kwarta chocola Maar je moet niet alles weten Van wat er hier gebeurt Want als je alles weet o heer dan leef je geen seconde meer, wat verdijn, hier van die dingen, die maken je van vreemd. En als je alles weet, dan weet je nog mee hey, hey. zijn. In de keuken van een herenhuis, zat de keukenmeid Marie.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 Want als je alles weet, o oh Heer, dan leef je geen seconde meer. Want er zijn hiervan die dingen, die maken je van spreek. En als je alles weet, dan weet je nog eens. Spijt de wereld uit. Kalmer Billie, kalmer Billie. Als je hem ziet, gaat dan maar geest naar op de long. Kalmer Billie, kalmer Billie. Wie hem dwars zit, schiet heen dadelijk over. Als ik je zon dan niet mag wezen, knal ik deze knul wel even naar de maan. Kou voor Peelie, kou als je hem zit, gaat dan maar zelf op de loop. Kou voor Peelie, kou en wie hem was, het schiet geen dadelijk over God. Als beloning, niet een prijs. als u ooit wil die ergens aan mag treffen, wees voorzichtig en. Jufi falder alra Jufi falder alra een bos met de hele voorga Jufi falder Blonde anna blonde anna jij bent zo mooi hey! jij bent zo lief blonde anna blonde anna jij bent mijn hart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 Die knalt een jager, Dat is het land waar Anna woont En waar ze zo van houdt En ze koest een blonde jager, jager uit Joefie, pa-la-la-la-la, Joefie, pa Daarom wordt ze straks een lieve, lieve bruis Joefie, pa Blonde Anna, jij bent zo mooi, hey. jij bent zo lief. Blonde Anna, blonde Anna, jij bent mijn hartje. Als ik jou zie, dan met je truitje, en je haar zo blond en je rode mond, oh, hoe dan voel ik mij zo ontzettend blij want ik weet dat het hartje van, van mij. U hoort de muziek van Trio Reis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 Want dit behang zou om te zonen zijn. Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak. Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knak Maar zie ik dat een kamer zo behangen is, dan voel ik me precies in een gevangenis. Zeg Marie, zeg Marie, luister even. Hey.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 De Limburgse zusjes met beide soldaten. En daarvoor Olga Lovina met In Tirol. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. De volgende plaat is Hey, Kom Aan. Is de debuutsingle van Dimitri van Toren. Zijn stem was echter eerder te horen op singles van de Headlines en de Ladder Sets. En Hey, Kom Aan verscheen op diverse singles. De eerste single was of voor zijn debuutalbum Hey, Kom Aan. Deels geproduceerd door John Morning. De SLP kwam uit in 1966...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 Loop achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongpijl. Met je loons in de blik naar de vrouwen dunnen dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Ik hey, kom laat van schaam met een warme lieve strand, Met 12 en kapouters en de bond zonder naam. Met het mes op je keel. Met mijn part en deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon?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 dum, dumb, little, little, little, little, dumb, dumb, little, dumb, little, little, little, little, dumb, dumb, little, little, little,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 Ik ben verliefd op het idee's meisje. Maar waarom ziet ze?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 Je ome Piet, Tante Griet en het hele familie husje Gaat naar Zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo'n zaligheid wanneer je van de duinen glijdt. In Zandvoort bij de zee. Dus de zee is hier zo vres.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 Shit ja.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 als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien Nou dan sta ik in lichte laaien, dat doet mijn temperament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 That doet my temperament That does my temperament That does my temperament